In Limburg kan het ook onweren. Maximaal van 8 graden op de Wadden tot 12 in het binnenland. Dit was het.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 Straight van zondag in Kennemerland hoorde je ABC en BiniMi Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Even na twee uur goedemiddag en welkom bij CfM en AB Radio met Zondag in Kennemerland. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, we hebben een overvol programma vanmiddag. Hè? Ja, we zitten weer bommetje vol. Ik bedoel, er wordt er wel landelijke ontknoping op het voetbalgebied. Maar we hebben ook een hele spannende hockeywedstrijd. En dat is namelijk niks minder dan onze grote vrienden van Bloemendaal tegen Tilburg. En uh, we hebben uh, voetbal, Bloemendaal DSK1. Weet je wat DSK voor staat? Nee, geen idee. Door Samens pelkampioen. Oké, okay, nou dat zullen we nog wel eens zien dan, En daar, vanmiddag. Hebben we, daar hebben we verslaggever Tjerk. Die wedstrijd is om twee uur begonnen, dus daar gaan we zo meteen live naar overschakelen. Kwart over twee gaan we. Dan begint de hockey en daar, daarvoor is Frits. Hij staat in de regen. Dus uh, en wat gaan we verder nog doen? Ja, Ja, uur. we houden de eredivisie in de gaten eredivisie natuurlijk. He, Belangrijke wedstrijden vandaag. De ontknoping van het seizoen. Lukt het de Tuckers om het ene punt voorsprong te behouden op Ajax of niet? We houden nu op de hoogte. Uh, zijn half vijf, gaan we live uh, schakelen met uh, de voorbereider. een van de voorbereiders van de bevrijdingspop voor woensdag en dat is Marcel Sukkel. Die gaan we om half vijf even in de uitzending halen, kijken hoe het ervoor staat. Nou en uh, ja, Bloemendaal het Hockey nog even om naar terug te komen, dat wordt ook heel spannend want die spelen tegen, Til tegen uh, Tilburg, die staan tiende. En Bloemendaal staat vier punten achter op HGC, die koploper is. En HGC, dat speelt tegen Kampong, die zesde staat. Dus daar kan ook nog het een en het ander gaan gebeuren. Oké, okay, en we houden het weer in de gaten. Wat gaat het weer vandaag verder op deze zondag 2 mei nog doen? Nou, we zijn in ieder geval regenachtig begonnen. En dat zou je merken aan de muziek ook vandaag, hè Albertje? Ja, ja, het is een rainy day. Een rainy day, dus ja. we hebben een hoop regenplaatjes <laughs> voor je uitgekozen. Waaronder deze van de baseballs: hier is Umbrella.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 Shines were shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. Deze feest vind ik zelf toch wel leuker dan die van Rihanna, hoor. De nieuwe single van The de, de Baseballs. de Umbrella bij CfM en AB Radio. 105.8 en 106.9. De beide stations samen bij Zondag in Kennemerland. En een Umbrella die heeft Tjerk de Blauw waarschijnlijk wel nodig vanmiddag bij het voetbal. We gaan het hem zelf vragen, wou ik zeggen. Als hij, als hij nog zou hangen. Dus, Hangt hij nog? Nee, hou ik niet meer. Nee, hij is weg. Dus... Oh. Weet je wat we doen? Draai nog een plaat en dan gaan we verbinding zoeken met Tjerak de Blauw.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 Van uh, Ryan Shaw bij CFM en AB Radio zondag in Kennemerland En it gets better. Nou, we gaan snel over naar het uh, voetbalveld in uh, Bloemendaal. Want daar wordt vanmiddag gevoetbald. Bloemendaal tegen DSK. En aan de telefoon hebben we Cherek. Goedemiddag, Cherek. Goedemiddag. Hier, natuurlijk, uh, die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en DSK. Een belangrijke wedstrijd voor beide teams. Dat kunnen we dan duidelijk zeggen. DSK wil winnen. Omdat als ze winnen, dan uh, gaan ze rechtstreeks over naar de derde uh, daar voor promotie naar de derde klasse. Bloemendaal wil ook winnen, want die willen ook nog naar die, derde, naar die derde klasse toe. En die moeten ook vandaag winnen. Dus het kan een hele interessante wedstrijd worden hier vandaag natuurlijk uh, op het uh, veld van uh, Bloemendaal. En waar je duidelijk ziet dat DSK vol op gas geeft uh, in, in de eerste tien minuten van deze wedstrijd op het doel van, uh, van Bloemendaal. Het was net een uh, grote kans voor uh, Jacques de Houtkamp. Hij tikte hem ook goed in. En Pieter Redder in eerste instantie, Pieter Rijtsma. En moest een assistentje op de lijn hebben van, uh, van uh, Gijs-Jan Poeghijs. Goedemorgen, nee. En het is daar, uh, uh, Sebastian Thomas, die die bal nog net kan weghalen voordat uh, de nummer 9 uh, Melvin oh. de Lente aan kan stormen. En Bloemenand komt eruit via Tim Jones. Tim Jones aan de rechterkant van hetzelfde. Komt Wouter snel, snel heeft snelheid. Moet die bal ook gaan halen, haalt die bal er ook. Moet hem nu gaan kijken wat hij doet. Weer naar voren zetten. Plaats hem naar, uh, aan de linkerkant. Naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke. kan hem niet houden. Dus Tim John die goed assistentie geeft. Tim John verovert die bal. Plaatsen weer terug naar Wouter Stel. Wouter Stel kan er niet bij komen. En DSK ramt die bal weg. Gewoon uh, richting over de, over de zijlijn heen. Zodat ze even lucht hebben achterin. Maar dat ik zeg al, oh, Pieter Rijsman moest net de assistentie hebben van Gijsjan Poelgeest om die bal weg te halen van de lijn. Anders had uh, DSK 1-0 gestaan hier. Tim John heeft de bal in zijn voet. Hij gaat Kijk in ik. Blazen heel goed treft van je brood. Oh! Het is een taaltje om die hem goed intikt. Eigenlijk. En het is Dennis Jordaan die die bal door net met zijn vuisten kan, kan, kan wegstompen. En daardoor komt hier in de wedstrijd de eerste hoekschop voor Boeddha. Uh, dat was het de doel van Dennis Jordaan die die bal uh, goed toe compareerde met zijn vuisten. Want zijn vier half en uh, waar de taaltje al probeerde man eroverheen te kloppen. En dat was een goede actie van Tim John en Taaltje, natuurlijk. En uh, dan gaan we kijken nu naar die hoekschop die genomen wordt door Rick Uit aan de linkerkant van het veld. Boeddha, verder naar voren komt die hoekschop ter een hoog boven. Het is Tim Joan die moet gekomen, die kan erbij. Dus Wouter Snel die in één keer op zijn vertoffel neemt... ...en die was zo bij de voeten voor, uh, voor uh, Tim Beren... ...maar het is Gijs-Jan uh, die die bal kan oppakken. Gijs-Jan Hij plaatst hem diep in de mond van het hart van de verdediging van DSK... ...en het is Wouter Snel die die bal oppikt aan de rechterkant van het stad. Wouter Snel draait er weer volledig in... ...en het is daar Tom uh, Beren die erbij kan komen... ...en het was het daar de verdediging van uh, DSK... Die die bal resoluut over de boring heen jaagt. En dat betekent nu de tweede hoekschop, maar dan aan de andere kant van het veld. En het is bepaald John die die bal gaat halen en die het al zal gaan trappen al wat uh, het opzichte van vorige week uh, ja, een uh, op één plaats uh, gewijzigd is. Dus er ook het is Robert Leunes die erin gekomen is in het hart van de verdediging. En dat betekent dat uh, Sebastian Thomas uh, op links staat, dat Wilco Klooster, dus op de rechtvlek positie staat, en dat Gijsjaampoolgeest uh, in het hart van de verdediging staat namens net Leuning. Komt hij wel van paald. Komt goed voor, maar hij wordt weggehaald door de SK. En ze rent van schijst, zeggen! Het is een endval, schijf, Maar de scheidsrechter is gewoon doorgaan. En dat betekent dat de DSK eruit komen. aan de linkerkant van het veld. En dan moet scheidsjamboul geen straf rollen. Het is, ze kan niet zien wie het is. Maar het is uh, DSK die de bal nog steeds in de voet heeft. En dan kwam een schot. Jongens, jongens, jongens, er kwam een schot van uh, DSK van de linkerkant vandaan. En het was de uh, uh, nummer 11, uh, Roy Klee. Uh, die die bal uh, goed op zijn toffen nam. en goed naar richting het doel Maar hij ging langs de paal. En dat betekent dat het, uh, het gewaar geweest is voor uh, voor uh, Pieter Reisz, de Doelman van uh, Bloemendaal Heeft de bal in zijn voeten, gaat uittrappen. richting, neem ik dan weer. Neemt Jo goed aan op sport. Houd die bal vast. Plaatsen ze al richting Toon Beer. Toon aan de linkerkant het hetzelfde. Toon Beer, krijgt dan de nummer 11 achter hem aan. Toon Beer, wist die bal en voeten En dan krijgt hij een hoekschop. Want die wordt aangeraakt door de verdediging van DSK. Door de uh, Godvanger. En het is dan wederom Pauldjoon die die bal gaat halen. En die die hoekschop gaat uh, nemen. Nu aan de linkerkant het hetzelfde. Het, het beeld was nu even verlegd. Het was eerst DSK wat goed uit de startblok kwam. Maar nou, ze doen die is even druk zet op het doel van DSK. Uh, het is dan uh, Paal John. Leg die bal klaar. Komt hij dan over die pot die bal? En dan is het daar, uh, daar uh, Paal John, Tim John, die er niet bij kan komen. En dan moet er daar assistentie gegeven worden aan de rechterkant door Jeroen de dikke. Die kan die bal niet halen. En is het Kloos die je wel goed pakt. wakt die bal. En meteen doorplaatsen aan de rechterkant, naar Wouter snel. Wouter snel. Onsnelheid. Langs de rechterkant van het veld. Moeten dan voorplaatsen, want die krijgen er niet goed voor. En dat betekent dat Paal snel de kansen krijgt. Wouter snel, geef het aan Tim John. Tim John. Geef een goede beweging. En er komt een schot. Een dan kwam het commentaar van, de, van de Rick Kuiten. Die gaat over de, over de dekkelaf heen. En dat betekent dat het gevaar geweest is. En dat we hier pas genoeg hebben in deze wedstrijd. Een klein kwartiertje met de stand, natuurlijk, nog 0 tegen 0. En uiteraard, straks meer van Tjerk de Blauw. Uh, Bloemendaal tegen DSK. Spannende wedstrijd.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 Zender op één e radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur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 is a soul like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 We staan de woensdag natuurlijk bevrijdingspop hè, in de Aalemaenuit. Ja, en ik heb me iets laten uh, influisteren, maar uh, dat zal uh, uh, wellicht uh, vanmiddag uh, de voorzitter van die. Uh, we zeggen gewoon stikken. alleen dat we Elkaar draaien. We draaien gewoon Elkaar. Clark, Clark. Clark, father and friends. Goed, goed. Uh, ja, we gaan even uh, naar Bloemendaal en nu gaan we uh, even naar het hockeyveld. En uh, daarvoor is uh, voor ons uh, Frits. Frits. Ja, goedemiddag mannen. Goedemiddag. goedemiddag. Kwart voor drie gaan ze van start. Ja, ja, Bloemendaal tegen Tilburg. De tweede thuiswedstrijd op rij dit weekend. En ja, we kunnen een lang verhaal houden, we kunnen een kort verhaal houden. Maar ik zit hier naast de lang geblesseerd geweest zijnde Lawrence Dockerty. Lawrence, het, uh, het gaat niet goed met Bloemendaal de laatste weken. Nou, of het niet goed gaat, dat weet ik niet. Maar de laatste resultaten die waren minder dan wat we verwacht hadden maar het, het team die staat wel goed en ja, we hebben natuurlijk een, een, een beetje jammer dat we niet naar de finales van de IHL gingen, daar speelden we heel goed en ja, dan moest je dan omkeren naar een positief resultaat in de competitie en, nou, het is... Het is dus een beetje 50-50 op dit moment. So. De, de, de luisteraars die misschien uh, denken... ...Lawrence Doherty. Lawrence nou. Hij speelde het laatste uh, als uh, selectielid... ...van het Nederlands team in januari. Tijdens de training in New Delhi raakte hij... Ernstig gebaseerd een gebroken knieschijf, uh, hield hij en over. En hij is sindsdien uh, aan het revalideren. En uh, zojuist stelde hij me dat je, uh, we gaan er maar vanuit dat bloemen dat de playoffs haalt, hè? Zo, hè, dat je er probeert uh, die, in ieder geval die playoffs te halen. Nou, dat is wel de bedoeling, ja. En in ieder geval, uh, dat heb ik wel wat aan de eerste helft van, uh, van het jaar. Want uh, het gebeurde inderdaad in januari. En uh, ja, ik ben. Gaan we gaan vechten om, om uiteindelijk dan in de play-offs te kunnen meedoen. Als ik nou tegen jou zeg, uh, jij bent een speler uh, type uh, veen. Begin je dan te lachen of niet? Nou, ik heb hem nooit zien spelen, maar ik heb het van anderen gehoord. En ja, ik weet niet. Ik, ben, uh, ik heb veel hart in mijn spel. En uh, ik ga ervoor elke keer. En ik denk dat dat... Uh... Ja, dat het team dat heel nodig heeft straks. Ik bedoelde een, een terrier op het middenveld, een balafpakker. En die zou Bloemendaal in deze periode heel goed kunnen gebruiken. Ja, dat denk ik wel. Maar er zijn ook andere jongens die op dit moment in het veld zijn. En het moet alleen uitkomen. Je lijkt wel een diplomaat. Sporter. Vanmiddag tegen Tilburg afsluitend. Ja, Tilburg... Ze staan op de derde plaats van onder. Ze hebben enig afstand uh, genomen van, van die staatsclubs. Ze hebben niet veel meer te winnen. Uh, no normaliter moet het voor Bloemendaal een grote uitslag worden. Maar in deze vorm is alles mogelijk. Nou, uits grote uitslagen, dat zie je niet zo vaak meer in hockey. En uh, Tilburg hebben we maar vorige keer geloof ik uh, 4-3 gewonnen. Of zelfs 3-3 gelijk gespeeld. Uh, goed team. Ze hebben 3-4 internationals. Uit Australië en uh, nou, een goede keeper die ook een ene ervaring heeft. Dus ja, het is geen slecht team. Het is geen slecht team. Nou maar jullie hoorden het uit de eerste hand. Hè? Lawrence Doherty, uh, Bloemendaal, uh, heeft vanmiddag als tegenstander geen slecht team. En onderdeel van de nieuwe techniek is dat jullie hem ook een vraag kunnen stellen als je dat wil. Oké, okay, uh, maar goed, hij, hij wil graag de play-offs mee... Uh, mee uh... Hoor je hem? Hey, welkom in uh, uh, live at the radio. Hallo. Mr. Doherty. Dag. How how are you doing? Uh, how's your uh, your injury doing? Uh, very good. Okay, and uh, you hope to play the playoffs? I hope so, yeah, definitely. What does the doctor say about that? Uh, well, my knee is completely um, mended without any problems. And it's just a case of getting my muscles and tendons around my knee fit enough to play the games. Okay, and so as Fritz already said, uh, Tilburg is on the 10th position, yeah. far behind uh, Bloemendaal. And uh, but uh, Bloemendaal, uh, yeah, uh, has to cope with this with Tilburg. Do you think? Uh, no, nah. Tilburg have got a good team. They've got some international Australians in their team. Uh, the keeper's also very good. But usually we should win. So I'm looking for a good three points today. And uh, what about uh, HGC? They playing uh, against Kampong, They're sixth. Yeah, but nothing to do with us, as long as we keep playing the way we're meant to play. Yeah, but still, it's got it's four points uh, between you and HGC, yeah? yeah? but the main thing is getting to the playoffs, and when you get to the playoffs, it's a totally different yeah. competition. Yeah, everything can happen then, huh? Yeah, yeah. Rob. Thanks for uh, for uh, being live on the radio. Rob, if you want to laugh, you have to say Guinness beer. Guinness beer? Guinness beer? me 50. He is hot van origine. Oké. Okay. Hij woont al tien jaar in Nederland. En dit is te merken, want hij, speelt, hij spreekt uh, uitstekend uh, Nederlands. Ja, maar ik dacht, dat is goed voor mijn Engels. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> ja, nou, dat ging je goed af, uh, Albert ja, ja, heel goed. Oké. Okay. Okay. Okay. Uh, nou, misschien de afloop horen we meer, of anders iemand anders. Maar... Ja, Frits, mag ik nog even iets aan jou vragen? Uh, speelt Jamie Dwyer vanmiddag? Ja, natuurlijk. Oké, okay, maar ik, uh, wij in Zandvoort hebben uh, vernomen dat hij wellicht aan het eind van het seizoen weggaat. Ja, maar het seizoen is al lang niet afgelopen. We hebben nog drie wedstrijden te gaan en dan hebben we de playoffs. Oké, okay. goed. Nou, zo so, so, so so dadelijk, so om kwart voor drie gaat uh, de wedstrijd beginnen. Dankjewel uh, Frits voor de voorbeschouwing. Graag gedaan, mannen. En uh, zo so dadelijk komen we weer bij je terug. Oké. Okay. luistert naar Zondag in Kennemeland op CFM en AB Radio. 106.9 en 105.8 in heel Kennemeland te ontvangen. Met juist de single van Shai Coltrane. Ja, die is weer helemaal terug, hè, die Shai Coltrane. Die is op een nieuwe, ja, een tour bezig op het ogenblik. Thunder en Lightning, hoorde je. Nou, we gaan weer snel over naar het voetbal. Over naar uh, Tjerk de Blauw voor de wedstrijd Bloemendaal-DSK. We verlieten Tjerk uh, daar straks met een 0-0 gelijkspel. Hoe is het nou, uh, Tjerk? Nog steeds 0-0, maar het had hier ook 1 1 22 kunnen zijn. We zitten aan de alleraderste wedstrijd te kijken hier vanmiddag tussen beide teams. En het is weer die er nu weggaat aan de linkerkant. Dan weer heeft de bal op zijn voet, kan het niet behouden. En het is DSK die die bal weer oppakt. Maar er is toch een kraak die bal, dat betekent dat Promenade tussendoor kan komen. Het is toch weer DSK die die bal kan oppakken aan de rechterkant van het veld. Wordt teruggespeeld in de verdediging. Komt die bal al lang richting de spitsen? Komt die bal hier aan de linkerkant, uh, aan de rechterkant van het veld? Het is uh, de nummer drie tennis uh, morgen die die bal voor zijn voet heeft. Gaat kijken wat die kan spelen. ...en plaats van Jacques Houtkamp. Shakur Houtkamp, meteen weer terug naar morgen... ...maar die kan niet behouden... ...en dat betekent dat gij jean shampoo-geest die wel kunnen oppakken. Zoals so, dus hij, er waren goede kanten de voor deze DSK... En net ook een hele goede actie van, uh, van, uh, van, uh, van Joan Om weer en weer zag Paul Joe staan. En Paul Joan haalde goed uit. En uh, gaf die ook een sticht mee. Marjas Doelman van uh, DSK Dennis Jordaan. Die die bal nog net met zijn vuist gedruik kon uh, stichten, eigenlijk. En dat betekent dat nu het DSK kan komen. Jacques Lauwenschop, niks dit. Heeft die bal eens hoeven Zal hem laten vallen. Doet hij dan ook? Richting, uh, richting de buitenste speler. Nee, richting uh, de nummer 11, uh, Roy Pai. Die heeft die bal eens hoeven een keer Dan Gaat kijken we die heen gaat staan. wordt die bal dan teruggelegd uh, op de rand van de 16. Zal een schot komen? Nee, wordt geen schot genomen. Krijgt geen. Want het schot te plaatsen. Ook oh, steeds komt dat schot. Het is Pierre niet weggehaald. Het Pieperouw doodje weg. En toch is het DSK die dus hier, hier de scoren over in die wedstrijd. En het is de nummer 6, Manenburger die dus nu te scoren opent voor DSK. Na een goede uh, 40 minuten voetballer. Status van 1-0 voor DSK. Oké, okay, okay, tot zoveel. Dus uh, Tjerk de Blauw snel over naar uh, Jaap Koper. Wat ook uh, jij hebt nieuws, uh, Jaap. Ja, ja, en ik sta dan bij het mooie regenachtige reden, dat is, uh, kan je nagaan, maar ik heb wel zandvoertuurs te melden. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? <laughs> ja, dat gebeurt met een vreemd sms'je, daar, daar begint het mee. En het smsje was van, van PP Fischer, maar dat is de frontband van Jessup. En die zou vanmiddag, zouden vanmiddag spelen op het muziekpavillon, Maar als jij nu naar buiten kijkt, en ook als ik hier om mijn hoofd onder dat luifel van de koning van Denemarken zit, dan word ik zeiknat. Dus dat vonden ze niet zo'n goed idee bij het muziekpavillon, Dus hebben de boel verplaatst naar Café Koper. Uh, ze hebben de eerste setting net achter de rug. Uh, de jongens uh, gaan straks uh, voor een tweede setting uh, spelen. Dus, dus ja, uh, het, uh, het is uh, leuk. Als je dus van muziek houdt, van uh, eigen tijdse jazz, dan zou ik zeker daar naartoe gaan. Oké okay, Jaap, helemaal duidelijk. Dankjewel. Geniet van je vakantie, hè? Ja, nou kom terug hoor. Ik ben al op de terugweg. Dus, uh... Oké. Okay. Jaap, dankjewel uh, voor deze updates. Is goed. Dat was uh, Jaap Koper, onze collega inderdaad. Uh, vanmiddag dus geen uh, muziek bij het muziekpavillon. maar dat is verplaatst naar uh, Café Koper. Nou kijken we even naar de tussenstanden van de Eredivisie. Het spant erom hè, vandaag, ja, eind van het seizoen. En uh, ja, We zien een aantal uh, ontwikkelingen, maar de belangrijkste wedstrijden van vandaag zijn toch uh, NAC Breda tegen FC Twente, 0-0 en NEC tegen Ajax eveneens 0-0. Mocht daar verandering komen, houden we u uiteraard op de hoogte bij CFM en AB Radio zondag in Kennemerland. single van Carol Emerald, een hele succesvolle Nederlandse zangeres. En uh, ja, haar groot, grote doorbraak begon eigenlijk uh, met uh, deze single, A Night Like This. Terwijl die single daarvoor, Becker, dat eigenlijk minimaal net zo lekker was. Maar die heeft het dan weer uh, iets uh, minder gedaan. Nou, zojuist uh, noemde ik de tussenstanden van uh, de Eredivisie de belangrijkste wedstrijden van vandaag die om half drie gestart zijn. En uh, ja, ik heb het nog niet net genoemd. En dat plaatje ingestart. En jou, ja, hoor, daar zien we het gebeuren. Nek tegen Ajax, 0-1. Dat betekent dat Ajax een doelpunt gescoord heeft. Ajax doet zijn plicht, zijn sportieve plicht. En zal natuurlijk zorgen dat ze proberen deze wedstrijd gewoon te winnen. En dan gewoon kijken wat Twente doet. Is wel ja. En daar staat gewoon nog steeds 0-0. als Twente dan gelijk speelt? Dan krijgen ze hoeveel punten? 1. 1, ja. Dus dan is het einde oefening. Dan is het einde oefening. Nou, volop kansen voor Ajax. Dat dacht ik ook. Uh, nou. Heb je al tijd voor het weer? Natuurlijk. Uh, Ik ben een, heel benieuwd. van AB Radio. En uh, het is vandaag, uh, zoals iedereen weet, bewolkt en in het zuiden regent het van tijd tot tijd. En de regen breidt zich in de loop van de dag verder uit over het gehele land. Het noorden blijft tot in de middag droog. In het zuidoosten is bovendien ook een kans op onweer en hagel. Plaatselijk kan veel neerslag vallen. De middagtemperatuur blijft in een groot gedeelte van het land steken bij 8 tot 10 graden. Alleen in het zuidoosten wordt het mogelijk nog een graad of 15. De noordoostenwind is overwegend matig kracht 3 tot 4 aan de kust. En op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. In de loop van de dag trekt de wind nog iets aan. In Zuid-Limburg is de wind meest zwak en veranderlijk. Ook komende nacht en morgen overdag is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vannacht rond de 5 graden en morgen overdag rond de 10. De wind is noordelijk en is matig tot vrij krachtig 4 tot 5 aan de kust. En op het IJsselmeer krachtig windkracht 6. Oké, okay, dat wat betreft het weer op CfM en AB Radio. Hallo allemaal, een leuk plaatje zo op de zondagmiddag.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 Het is dan echt weer zo'n deutje die in je hoofd blijft hangen. Hè? Shut up in your face. <laughs> je face. Je op de zondagmiddag bij uh, CFM en uh, AB Radio. We gaan snel over naar Frits Rijk, want die staat bij Het Hockey. De wedstrijd die uh, vanmiddag om uh, kwart voor drie gestart is. We hebben het over Bloemendaal tegen Tilburg. Goedemiddag nogmaals Frits. Ja, goedemiddag Rob, 11 uh, minuutjes uh, op de klok hier op het kopje. Waar het, uh, de, het kunstlicht uh, brandt en... Uh, de toeschouwers onder ParaPlus zijn weggedoken. Ja, je zou zeggen de Bollevelden in Bloemendaal. Nou, het lijkt er een beetje op. Zo'n 400, 500 mensen zijn toch nog naar deze wedstrijd afgekomen. En het scorebord laat nog steeds 0 tegen 0 zien. Ja, een uh, vertrouwde openingsfase zou je kunnen zeggen. We een paar kansjes. Uh, we hebben Jamie Dwyer gezien. We hebben ook uh, Teun de Nooyer gezien. Dat zijn de gevestigde namen, zoals nu weer uh, Brouwer. Die probeert aan de rechterkant met een solo. Maar net zoals uh, vrijdagmiddag uh, strandt hij op een muur van uh, witte hemden en bruine broeken. Want zo ziet uh, Tilburg eruit. Hebben de Tilburgers wat gedaan? Jazeker, de Tilburgers hebben zeker wat gedaan. En de twee keer aan toe uh, wisten zij uh, door te dringen tot uh, in de cirkel. ...van Bloemendaal. En zelfs uh, Lucas Villa, de nummer 12 van Tilburg... ...stond oog in oog met uh, Jaap Stopman. Maar Jaap uh, kon de bal met de handschoen uh, over de lat tikken. Zo uh, bleef Bloemendaal een achterstand uh, bespaard. Uh, hetzelfde scenario als uh, tegen Laren vrijdag toen... Bloemendaal ook al heel snel op een achterstand kwam. En ja, dan als wij eenmaal op achterstand zijn... dan uh, wordt het moeilijk om dat toch recht te trekken. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Want de stand is nog 0 tegen 0. Laren nu uh, in de cirkel uh, wordt daar lastig gevallen door uh, Wouter Jolie. En dan krijgen we een vrije slak voor uh, Laren. Op de rand van de cirkel. Hier vlak uh, onder mijn neus. Ik zit eerste rang. Uh, die bal wordt even teruggespeeld. Zal hij uh, worden ingebracht. Hij wordt hard ingebracht. Maar die gaat uh, over de achterlijn. Daar hebben we allemaal niks aan. En Bloemendaal kan uh, rustig proberen op te bouwen, maar uh, Tilburg stoort uh, naboren en dan is het toch met een uh, overtreding gebeurd en dan kan eindelijk uh, David Quest de nieuwe Australische aanwinst, we hebben hem nog niet veel gezien. Maar ja, dus de jongen moet nog een beetje wennen. Maar uh, David Quest uh, in, de, in het hart uh, van de verdediging zoals ook nu weer uh, de taak om op te bouwen. Uh, het zou misschien iets tactisch zijn, een, een lange bal of een korte bal. Maar hij, uh, hij kiest toch voor veiligheid. Hij zoekt een uh, vrije speler op. Uh, Bloemendaal beweegt wel, dat, mo dat moet ik zeggen. Maar de vrije man is nog steeds niet gevonden, want Bloemendaal... Houd achterin de boel gesloten. Nu dan eindelijk de diepte in... Met, uh, aan de linkerkant probeert uh, Jamie Dwyer iets te doen. Maar die wordt uh, afgedekt. En dan is het Jenniskens die misschien kan onderscheppen. En dan de Nooier. En als de Nooier de bal heeft, gebeurt er altijd iets. Op de middenlijn, aan de rechterkant, uh, met Brouwer. En die komt... Ja, waar komt die? Die bal die komt bij drie bruinbroeken. Drie uh, spelers van Tilburg die staan helemaal uh, goed opgesteld in de cirkel. En ook nu weer uh, hanteert uh, Tilburg de counter. De counter komt er razendsnel uit. Maar Bloemdaal heeft het antwoord. Het spel gaat op en neer. Leuke wedstrijd. Uh, alleen het weer zou nog een beetje moeten meewerken. Maar vooralsnog is het hier op het kopje na 13 minuten 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Frits. En tot zover ook het uh, eerste uur van uh, dit programma. Zondag in Kermeland. Zo dadelijk uh, nog twee uur lang uiteraard uh, nieuws en informatie voor uh, Bloemendaal en voor Zandvoort. Uh, Even de tussenstand uh, nog in de gaten houden. Ja, want de tukkers die gaan alvast een klein feestje vieren. Want uh, NAC uh, Breda tegen FC Twente, ook daar is gescoord door FC 20. Ja. Dus zowel Ajax als FC Twente hebben één doelpunt gescoord. Doen hun plicht. Doen hun plicht. Maar ja. ja, hoe gaat het verder aflopen? We houden je op de hoogte bij CFM en AB Radio. Graag tot zometeen.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 In april werden 173 burgers gedood, een derde meer dan in april 2009. De meeste doden vielen bij aanslagen door de Taliban of andere moslimfundamentalisten, maar er waren ook tientallen slachtoffers door acties van buitenlandse militairen. Inmiddels heeft de opperbevelhebber van de NAVO-troepen strenge regels opgesteld voor luchtaanvallen om het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan zoveel mogelijk te beperken. Alle Grieken moeten de broekriem flink aanhalen om hun land van de ondergang te redden. Griekenland zal in drie jaar tijd 30 miljard euro bezuinigen... in de hoop de staatsschuld terug te brengen van 13,6 naar 3 procent. In ruil daarvoor krijgt Griekenland een kapitaalinjectie van waarschijnlijk 120 miljard euro. Iedereen zal de bezuinigingsmaatregelen direct in zijn portemonnee voelen, zei premier Papandreou. In Waalwijk is vannacht een tweeling van één hoog naar beneden gevallen. De zusjes van drie bleven ongedeerd, maar zijn toch ter observatie opgenomen in een Tilburg ziekenhuis. Ze waren alleen thuis gelaten. Voorbijgangers zagen dat een van de kinderen al was opgestaan toen de ander naar beneden viel. Ze alarmeerden de politie die de moeder van de tweeling opspoorde. Ze heeft een verklaring afgelegd, maar de politie wil daar nog niets over zeggen. Wel is meegedeeld dat de jeugdzorg is ingeschakeld. In de Amsterdam Arena en het stadion van FC Twente kijken duizenden supporters op grote schermen naar de ontknoping in de eredivisie. Ajax speelt nu in Nijmegen tegen NEC en FC Twente in Breda tegen NAC. Het verschil is één punt. De Enschedese club moet winnen om het landskampioenschap veilig te stellen. Het is dan de eerste keer dat FC Twente landskampioen wordt. Zowel Twente als Ajax is voorbereid op een groot feest. Het weer... In het hele land regen, maxima van 8 graden op de Wadden tot 12 in het binnenland. Morgen begint de dag nog nat, later wordt het droog en komt de zon erbij. Dit was